Als denk denkt dat er twee kanten zijn, geeft Prins een derde alternatief. Met de suggestie dat er nog veel meer anderen te bedenken zijn. Van het begin af aan heeft hij met zijn muziek, zijn teksten en zijn uiterlijk meer vragen willen oproepen dan beantwoorden. Nou, dat hoor je dan ook in de tekst van het nieuwe Controversie. Waarin hij eigenlijk allerlei verschillende dingen tegenover elkaar zit vooral vragen die mensen over hem hebben, een vraag die hij zelf oproept met zijn uiterlijk. Zegt hij, um, I just can't believe all the things people say. Am I black or white? Am I straight or gay? Do I believe in God? Do I believe in me? Controversie. Nou en daar, ik vind het zelf wel mooi dat hij eigenlijk de dingen herhaalt die je over hem denkt. Dat was ook, ik kan me ook nog goed herinneren dat ik, uh, nou, ik denk dat het bijna een jaar of tien geleden moet zijn geweest, ik weet niet of dat kan al, in, in de tijd van controversie, dat um, ik op de Soul soulshow s'avonds, dan uh, uh, een vraag hoorde, er werd, werd, er werd een, uh, was er iemand, een lezer de vraag toegestuurd naar Ferimaat van de social van uh, Ja is Prins nou uh, een jongen of een meisje en, en is, het, is het nou een homo of een hetero? En dus met dat soort vragen hield men zich ook inderdaad uh, bezig door, ja, door zijn uiterlijk en door de dingen die hij, uh, waar hij over zong. Nou, dit nummer speelt daar op in en dat was een van de eerste noemen die mij opvielen in de manier waarop Prins omgaat met uh, zichzelf, zijn eigen positie, zijn publiek. En het mooiste vind ik dat hij uh, aan het einde van het noemen uh, het hele Onze Vader opzegt. En het is, het is een uh, flinke discostamper. Uh, ik kan me ook herinneren dat, er ook goed werd, uh, uh, dat het veel werd gedraaid in de discotheken. Nou, dan hoor je daar onze vader zo met een beetje sinister stemmetje wordt het opgezegd. En uh, dat, dat moet heel chockerend zijn geweest, vooral voor, uh, in die tijd. Omdat hij er toen heel um, uh, extravagant bijliep. Echt in kanten, kleren, hoge... Nou, hij loopt altijd wel op hoge hakken, maar ja, dit, dit, dit waren dan echt uh, gelakte laarsjes, kleren, uh, heel sexy kleding, doorzichtige kantenbroeken waar ze billen echt doorheen kwamen, weet ik wat. En hij zingt dan bovendien heel openlijk over seks, het was in die tijd, uh, in het begin, uh, de eerste OP's waren nog, uh, ging eigenlijk alles over seks. En over uh, alles wat met de meest extreme kant van seks te maken hebben. Uh, wat met de meest extreme kant van seks te maken heeft. Bijvoorbeeld, um, ik noem maar over incest. Over dat hij het wel eens met zijn eigen zus zou willen doen. Uh, over sm, over weet ik wat. En dan zo'n noem maar opeens van controversie. Waarin hij het onze vader opzegt. Nou, dat, dat moet, ik denk dan altijd: dan moet wel ontzettend chockerend zijn geweest. En um, nou, aanvankelijk dacht ik ook eigenlijk: van nou, dat doet hij alleen maar om te chockeren. En dat sprak mij ontzettend aan. En dan heel langs mijn Ontdek je als je dan meer uh, platen van hem hoort en als je die platen ook ziet, dat daar wordt voortdurend maar gerefereerd naar God. Op zijn platen bedankt hij God. Hij uh, um, heeft het in zijn nummers heel vaak over God, vaak heel expliciet. Uh, op zijn uh, live concerten, die kreeg ik dan veel later eens te pakken en die kon, je dan, uh, kon ik dan afluisteren. Ja, langzamerhand krijgt het dan steeds meer inhoud en blijkt dat hij wel degelijk uh, heel gelovig is, of tenminste dat poneert. Hij poneert een eigen idee over het geloof, wat ik helemaal bij niemand anders uh, heb gevonden. En ik ben zelf uh, helemaal niet gelovig, tenminste dat beweer ik dan. Maar ik denk niet dat je bij Prins van een soort afgeleide van een geloof vindt. Eigenlijk, ik vergelijk het vaak, als ik het aan mensen moet uitleggen, vergelijk ik het vaak met uh, wat Gerard Reven doet. Dus, uh, um, ja, zo die, die, die uh, schoonheid van, van Maria, dat Maria helemaal gaan zitten vereren en de schoonheid van die beeldjes en zeg maar de schoonheid van de aanbidding en van een bepaald gevoel en van de stilte in de kerk en dat soort dingen. En ook van de zonde, het feit dat de zonde daar, wij het, nou voor Geert Reef dan het katholieke geloof, dat die zonde daar eigenlijk steeds zo op de muur ligt en heel expliciet wordt afgezet tegen de dingen die wel goed zijn. Ja, dat heeft ook iets heel aantrekkelijks. Okay. I'm gonna see you, there it is. New mm huh? That's nice. Did you buy it? Yeah, right. You mm that bitch motherfucker again. I'm talking about That slick back patty All the gold in his mouth Don't try to blame me for yesterday's food Cause I'll slap your ass Into the middle next week I'm sorry baby That's the rules I'll pay the rent as a black motherfucker huh? you Know what you do You fuck up the food and Say what? Oh yeah For someone who can't play in them TV minutes You should've eaten all of them motherfuckers That diamond ring. No yeah, way. Right. when you have a job, you stand a rich motherfucker's damn. What's his name? Bob. Bob. Ain't that a bitch? What they do for a living? Man, it rocks us. Mm. Prince, ain't that a bitch? That skinny motherfucker with the high voice. Please. You do I look like baby? That's food. Don't you know I will kill you now? You're fucking right. Ik vind Prins uh, de absolute verleiding. En, en volgens mij weet hij ook alles van verleiding. Hij weet gewoon hoe dat werkt. Dus is al alleen al het feit dat hij nooit interviews geeft. En daar, Er zijn een heleboel popartisten die dat ook beweren, of die daar een beetje de hand in houden, die niet zoveel interviews geven en die, ja, die, die wel een idee hebben van goed, je moet je niet helemaal uh, uh, zo bereikbaar moet je zelf niet maken, die dat een beetje inperken. Maar er, is, ik, er zijn niet veel die zo ver gaan als prins, die zo bekend zijn en toch zich nooit laten strikken voor interviews. En dat is, ik weet zeker dat hij weet dat je daardoor de, de grootste aantrekkingskracht blijft houden. Want het blijft gewoon, het blijft altijd een geheim. En het leuke dan van hem vind ik weer dat hij wel, uh, aan, de, aan de ene kant blijft hij heel onbereikbaar, vertelt hij weinig over zichzelf. Uh, geeft hij geen interviews en geen uitleg. En aan de andere kant begeeft hij zich wel onder de mensen. Dat is dan bijvoorbeeld in tegenstelling tot Michael Jackson, die zich volledig afsluit en zich ook nauwelijks onder de mensen begeeft. Gaat, uh, nou, Prins, daarvan is bekend dat hij, als hij dan hier in Nederland is, dat hij naar de BIOS gaat in Amsterdam. Of dat hij, uh, dat hoor je overal, dat hij waar hij concerten geeft, dat hij uitgaat, dat hij gewoon over straat loopt. Uh, hij schijnt in Amsterdam. De um, Paper Moon binnen binnengelopen te zijn. Die papierwinkel. Om allerlei rotzo te kopen voor zijn uh, concert hier. Dat was toen het Sign of the Times concert. En hij, um, hij doet dus wel. Dingen die eigenlijk zo normaal zijn, dus niet over, niet, uh, geen interviews geven, in die zin niet dingen doen die popsterren normaal doen om publiciteit te trekken. Maar hij zoekt een soort achterdeurtje binnen te komen. Hij gaat, naar de, hij gaat gewoon uit. Hij is in Antwerpen, schijnt hij in een of ander uh, volkscafeetje te hebben gezeten, dan zijn concert de hele avond. Waar ze een, een, een soort mechanisch orkest hebben. Zo waar je een kwartje in gooit. En dan schijnt hij de hele avond naar hebben, te hebben zitten kijken. Nou, dat soort verhalen vind ik fantastisch om over te horen. Dus dat geeft je toch het idee van, nou, ik kan hem vanmiddag in een cafeetje tegenkomen. En dan gewoon rustig even met hem zitten praten. Dus dat idee, het is een vreemde paradox tussen dus absoluut onbereikbaar zijn. En wel dingen doen die hem juist weer heel dichtbij en bereikbaar maken. Maken. Maar dat tussengebied is waar veel topartiesten zich begeven en waar ze ook heel vaak de fout in gaan, vind ik. Om bijvoorbeeld uh, Vroeger was ik heel erg fan van uh, David Bowie, maar dat is, uh, de, ik heb een, pa, een aantal interviews van hem gelezen die ik zo vervelend vond. Waarin hij dingen vertelde waarvan ik dacht, had ik ze maar nooit gelezen of had hij dit maar nooit verteld. Die voor mij een heleboel aan hem afdeden. En um, ik vind dat Prins dat, dat heel goed aanpakt. En wat hij bijvoorbeeld ook heeft gedaan, dat vind ik ook zo'n fantastisch verhaal. Dat hoeft helemaal niet waar te zijn, maar het past gewoon bij hem. Dat is dat hij, um, dat is vorig jaar geweest, toen uh, hij dat Love Sexy concert gaf. Uh, waren in, in Amsterdam lagen de mensen allemaal in de rij voor kaartjes. Dat nou, dit heb ik ook al een aantal nachten gedaan. Ja, doe je eigenlijk alleen maar voor de romantiek of zo. Voor de, dat is gewoon leuk. S'nachts naar de VVV gaan en daar dan met een kus een beetje liggen slapen. En dan uh, hopen dat je ochtends toch de eerste bent. En dan word je natuurlijk onder de voet gelopen. Uiteindelijk ben je helemaal niet de eerste. Maar goed, dat hoort allemaal bij. Dus in Amsterdam lagen er ook mensen daar in, in de rij. Uh, en toen schijnt Prins die was toen al in het land want dat waren kaartjes voor een extra concert en die schijnt ochtends heel vroeg daarheen gegaan te zijn met de taxi en is toen uh, boven op de taxi gaan staan dansen nou dit vind ik zo'n fantastisch verhaal en er zijn dus mensen die hem hebben gezien Nou, laatst beweerde weer iemand uh, dat dat een, een van de dubbelgangen was van prins dat hij dat helemaal niet had gedaan maar. In de oor eh, eh, stond laatst een interview met de eh, taxichauffeur van Mojo en die bevestigde dat verhaal. Die zei inderdaad van ja, de Prins die wilde per se daarheen en die wilde per se bovenop het eh, dak gaan staan dansen met zijn hoge hakjes. En ja, de schade die, eh, die vergoedde dat eh, het bureau van Prins wel weer... Nou, dat, dat vind ik fantastische stunts om, om dat soort dingen uit te halen. Zo heel even er te zijn. Je heel even laten zien dat je wel bereikbaar bent. En weer uh, wegwezen. Nou, en in die, zo bezie ik ook wel een beetje de jam sessies die hij geeft. Het is heel bekend van hem dat hij uh, tegenwoordig bijna na alle concerten, die concerten zijn allemaal groot, voor een, een groot publiek, dat hij na die concerten ergens een, uh, uh, een discotheek opzoekt of, of een of een gelegenheid waar hij dan s'avonds een jam sessie geeft. En iedere keer ze dan weer gissen waar die jam sessie is, want dat weet je ook nooit van tevoren. En het schijnt ook dat hij dat zelf ook pas heel laat uh, bekend maakt. Hij zoekt een aantal plaatsen uit. Dus zeg maar nou, hij komt naar Amsterdam met zijn uh, grote uh, concert en dan laat hij zijn mensen een aantal plaatsen benaderen. Van zouden we hier een, een jam sessie kunnen geven? Het was op het allerlaatste moment, ook als hij zin heeft. Maar hij schijnt wel vaak zin te hebben. Uh, wordt dan uh, met, met een aantal muzikanten gaan ze daarheen na het concert. En wordt er dus eigenlijk heel privé een uh, concert gegeven voor een aantal mensen. Ja, dus ja ik, ik, ik, kan, ik kan me dat heel goed uh, voorstellen, dat je dat wil blijven doen. Want je komt als, als popmuzikus als je zo beroemd wordt, natuurlijk al snel in een soort falk van uh, die beroemd, van die, het, het, het grote publiek. Je, je moet je concerten steeds groter maken. En, um, ja, en die jam sessies moet hij dan toch een soort bevrediging vinden van... Uh, heel direct contact met het publiek en heel direct uh, uh, ja, kunnen improviseren niet, die, niet de, de druk om voortdurende perfectie te moeten uh, aanhouden en ik heb ook een aantal bandjes van die uh, jam sessies die, uh, ja, die worden dan weer ergens in het geheim opgenomen en weer uh, door iedereen verkocht en ik, ik ken dan een aantal mensen die uh, die hier en daar weer contacten hebben en daar bandjes vandaan halen. En je kan dan ook horen dat zijn hele uh, relaxte concerten waar heel rustig wordt gespeeld. Ik heb een bandje van een jam sessie in Parijs. En daar speelt hij alleen maar covers. Dus uh, met, ze zijn ook niet met veel uh, uh, muzici, met een kleine bezetting. En er worden dan rustig zo wat covers gespeeld en hij praat wat met het publiek. En uh, nou, dat is het dan. En in het kader van die, die uh, onbereikbaarheid, vind ik het dan ook mooi wat er gebeurd is met dat, uh, die Black Album. Dat is uh, uh, het, even kijken hoor, het laatste album van Prins Sister, die Batman plaat. En de plaat daarvoor was Love Sexy. En daarvoor is uh, een plaat verschenen die dan de Black Album wordt genoemd. En dat is een plaat waarover aanvankelijk heel veel speculaties waren. Van er komt een plaat aan, die gaat heten de Black Album. Ik vond het eigenlijk van tevoren alweer een mooi verhaal. Er zou niks op de hoes komen te staan, alleen de, um, hoe noem je dat zo de streepjescode. Dat zou eigenlijk alleen maar de uh, voorkant van de hoes zijn. Nou, dus van tevoren was het eigenlijk al een mooi verhaal. Van goh, wat gaat dat worden? En ik ben ik weet niet hoe vaak naar platenzaak gegaan. Om weer te vragen van wanneer komt die plaat nou uit. En iedere keer alle blaadjes kopen. Alle muziekblaadjes. Naar uh, de programma's luisteren. Naar de radio luisteren is er al iets bekend. En dan hoor je weer van volgende maand misschien. Dus dat, ja, die spanning werd eigenlijk steeds maar opgevoerd. En... Uh, toen uiteindelijk was, kwam er opeens het bericht van de plaat is uit de handel genomen. En toen was hij binnen de kortste keren toch te horen. En dat was, Prins heeft dat ook wel goed aangepakt volgens mij. Want hij heeft bandjes van de LP gestuurd naar een aantal discjockeys Dus op de radio was er materiaal van verkrijgbaar. Er is iets van gedraaid en mensen wisten dus van die plaat is er. En, um, maar die, die was dus niet te koop in de, in de handel. Dus zo heeft hij een, echt een vraag gecreëerd. Van, en een soort mysterie rond die plaat. van Dit moet je hebben, dit, dit, dit moet je. En natuurlijk heeft iedereen heeft wel iets van... Uh, ja, die, ik, ik ben de exclusieve fan. Of ik weet het meeste. Of ja, dat, dat, dat is volgens mij is dat inherent aan fan zijn van iemand. Iedereen probeert altijd elkaar te overtroeven. Dus wat was er... Een beter middel om anderen te overdroeven dan om die Black Album te pakken te krijgen. Maar goed, zo werkt het dan. Dus bij de kortste keren was die Black Album overal te krijgen. En niet alleen als plaat, maar ook als, uh, als, vooral als bandje. En uh, ik heb mijn uh, bandje van de Black Album op Koninginnedag gekocht, bij, hier in Utrecht. Want toen hadden uh, een aantal mensen hadden een heel standje gemaakt waarop ze bandjes verkochten, en die hebben dus, ik weet niet hoeveel werk eraan gehad om die bandjes te kopiëren. Maar ja, dat is, ik twijfel er niet aan of ze hebben alles, al die bandjes ook inderdaad verkocht. Want er was langzamerhand zo'n vraag gecreëerd van, nou, wij moeten, je moet de Black Album hebben. Goed, dus dat was dan de Black Album, nou, dan luister je dan maar En ja, ik vond het zelf wel een goede plaat, want... Ik vond dat Prins daarin weer een soort rauwheid en iets chockerends iets, iets terug had, wat ik een beetje miste in de platen van daarvoor. En toen was er een hele tijd niks. En toen kwam de Love Sexy Plaat. En dat is, ja, ik vond het eigenlijk al meteen een soort tegendeel van uh, de Black Album, maar de Black Album is heel donker. Uh, veel funk, de num nummers zijn heel druk, We gaan heel veel over, uh, over een beetje donkere plaatsen. Je krijgt het idee dat het allemaal gaat over nachtclubs, hoeren, uitgaan, drinken, seks, weet ik wat. En Love Sexy is veel um, spiritueler. Het is echt zo van het, het lichaam tegenover de geest. Zo'n zo soort idee krijg ik erbij: van het, het, de zonde tegenover de, ja, de bekering. Er is, er is in de, de um, Black Album ja, is nogal chockerend. En die andere is ja, bijna engelachtig, vind ik het. Zo, als, hij staat er ook voor op die plaat de, de hoes van de plaat is ook precies het tegendeel van de Black Elven Black Elven is dus niks, duister en de voorkant van de Love Sexy LP is een um, ja een heel licht zacht plaatje van Prins Ben, een soort uh, uh, pin-up plaatje, maar dan, maar dan zo wat je van vroeger voorstelt, alsof het een beetje geretoucheerd is nou, dan ligt hij als een soort elfje in een bloem als de onschuld zelf ligt hij daar een beetje, ja, een beetje voor engel te spelen. Nou, en toen op de. Hij heeft zelf. Zelf heeft hij zich helemaal niet uitgelaten over die LP's. Maar hij heeft toen op de um, uh, Love Sexy Concert, dat werd vergezeld van een programmaboek. En in het programmaboek heeft hij zelf een aantal teksten geschreven over de Black Album en over de Love Sexy plaat. waarin hij, een soort, uh, waarin hij afstand neemt van de Black Album en zegt van nou, dit is iets wat ik niet. Uh, ja, wat, waarin ik me een beetje te ver liet leiden door iets, wat ik liever, waar ik me liever niet door laat leiden. En ja, de Love Sexy album was dan meer. Wat hij werkelijk wilde zeggen. Zo van, nou daar zijn we bij de essentie. En... Ja, daar, daar, daar gaan dan zo speculaties over. Van, is dat ook een truc? Meent hij dat? En je weet het natuurlijk helemaal niet. Je weet niet of het één grote publiciteitsstunt is. Dat kan best. Zo van eerst een plaat creëren die je dan zelf zeg maar wegstopt. En vervolgens één daarbovenop... Waarvan je zegt nou dit is hem. Nou misschien is het inderdaad wel allemaal één grote stunt, maar dan ik vind het gewoon een goede stunt. Ik vind het allemaal goed in elkaar zitten. Ja. Wat ik aan dit noemer heel mooi vind en dat, dat is in veel van zijn noemers. Die uh, spanning die er altijd is tussen aan de ene kant zich uh, volledig laten gaan. En aan de andere kant uh, net alles weer terughouden en inhouden. En hij, heeft, hij, hij kan net zo schreeuwen als uh, James Brown soms in zijn muziek kan schreeuwen. En ik, ik vind ook soms dat... Dat het er echt op lijkt, de manier van schreeuwen, de manier waarop hij dan zijn stem in de strijd gooit. Maar wat, wat James Browning heeft, is dat hij, nou die, die slaat door, die begint te schreeuwen en die houdt niet meer op. En uh, bij Prins is het altijd heel gedoseerd. En dat schreeuwen, dat gebeurt helemaal niet vaak. En het wordt dan zo langzamerhand opgebouwd, en dan opeens is er één punt. Waarop hij heel even schreeuwt, dus zeg maar heel even dat zijn stem uh, breekt. En helemaal, uh, ja, alsof het even uh, zo'n scheurend geluid is. En hup, dan heeft hij en houdt hij het weer terug. Ik vind het ook altijd een soort van uh, zelfrelativering. Ik word, er, ik word er zelf altijd ontzettend vrolijk van. Ja, het is net of hij zichzelf dan opeens zo ziet schreeuwen en, uh, oh, en dan een beetje geschrokken zich uh, snel weer terughoudt. Maar die zelfrelativering vind ik altijd heel, uh, ja, heel essentieel in zijn muziek. Dat maakt ook de, uh, de uh, dingen die hij zegt voor mij dan... Complexer, omdat je er dan meer dingen in kan zien. Het is niet alleen maar, hij maakt niet alleen maar een vreselijk triest nummer. Van oh, oh wat ben ik triest. Jij belt me nooit meer. Maar het is ook, tegelijkertijd is het alsof hij een beetje naar zichzelf kijkt. Van uh, uh, kom nu ga ik eens even lekker uh, de blues zingen. En oh, oh wat heb ik de blues en wat ben ik toch uh, zielig. En daarin helemaal, eigenlijk helemaal, zich helemaal in koesteren. En zich daar helemaal in geven. En dan opeens zich weer terughouden van... oeps, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En nou, dat is iets wat je... Um, ja, het is ook alsof hij daarmee uh, een soort spel speelt met de luisteraar. Hij, hij neemt je mee op een bepaalde manier. Hij neemt je mee, en neemt je nog meer mee. En dan hoeps, dan staat hij weer stil en dan zet hij je weer op een verkeerd been. Nou, een van die um, een van de teksten ook die ik of nummers die, die ik uh, die een van mijn favorieten uh, tot een van mijn favorieten behoort. Dat is uh, nummer Adore, Dat is van 'Sign of the Times', waarin hij zijn liefde uitspreekt. Uh, <kwijnt> sorry, waarin uh, zijn liefde uitspreekt voor iemand. En uh, hij gaat dan, langzamerhand gaat hij helemaal uit zijn bol. Eerst begint dat zo'n beetje rustig van. En hij, hij is altijd heel extreem in zijn, uh, zijn liefdesbetuigingen, voor, voor, voor wie dan ook. Of dat dan gaat om God of om een of ander wonderschoon uh, meisje. Dus ja, dat weet je ook nooit, om wie dat dan gaat. Maar goed, hij, hij spreekt zijn liefde uit. En uh, hij zegt dan op een moment van... Um, uh, you know, you are my fix. You know, I am cheating, baby. You know, this ain't just for kicks. En dan begint hij zo te zingen van, yes, you know, this condition I've got to is crucial. En op dat moment begint hij als een beetje van, oh, this condition is crucial, begint hij zo'n beetje te kronen. You could say that I'm in a terminal case. You can burn up my clothes, smash up my ride. En op dat moment begint hij dan bijna te gillen van, you can burn up my clothes, smash up my ride. Uh, well, maybe not the ride. Nou, dat, dat punt vind ik dan zo mooi, dat hij langzaam aan zich steeds meer zit op te fokken van steeds, uh, dat zit ook in de tekst van, uh, je, je, je kan zeggen, uh, aan mijn terminal case, burn up my clothes, smash up my ride, ik weet niet eens wat dat betekent, smash up my ride, dus ik heb het wel dus ik heb het al vaak opgezocht in, uh, in het woordenboek, maar volgens mij, ja, het heeft of iets te maken met uh, een, een rit, of met een, uh, een, uh, het zal ook wel te maken hebben met wippert. Het zal wel iets dubbelzinnigs zijn. Maar hij laat zich aan de ene kant gaan. Je, je kan alles met me doen, verbranden kleren, maar. En dan opeens is het, oh, hmm, nou ja, dat, dat, dat nou ook weer niet. Dus op dat moment houdt hij het weer terug, relativeert hij zich weer en gaat hij weer door. Nou, dat, dat spel, een spel spelen met zijn eigen gevoelens en ook met de gevoelens van de luisteraar, dat herken ik eigenlijk. Uh, in, zowel in zijn muziek als ook in de, in de shows en in de teksten. En in de manier waarop hij met zijn stem omgaat. Nou, dat, dat spel dat speelt hij ook altijd met het publiek. En hij speelt... Het, het, de, het spel gaat vaak over um, de oppervlakkige verleiding. Tegenover iets wat meer essentieel is. Ik zal een voorbeeld geven. Uh, wat, wat bij Prins vaak een rol speelt is een soort, ja, ik noem het altijd een soort omslag. Je hebt Eerst een, uh, uh, speelt hij een spel van wat gaat over verleiding en seks en een beetje oppervlakkige kiks, um, uh, geld, bezit. En vervolgens komt er een moment waarop hij uh, ...beseft, en of, of dat, dat eigenlijk dat zijn publiek wil laten beseffen... ...van ja, maar dat is niet alles, er, er is iets anders of er is iets... ...meer, er is iets diepers of essentiëlers. En uh, ik vind dat hij dat bijvoorbeeld heel mooi doet bij... Uh, ...het uh, concert dat hij in 1985 gaf. Dat was, uh, toen was de plaat Purple Rain pas uit. En in dat concert speelt hij heel veel met het publiek. En hij zegt bijvoorbeeld op een bepaald moment, uh, hij is een nummer aan het spelen. En opeens zegt hij, houdt hij op met het nummer. En hij loopt naar de andere kant van het toneel en dan gaat hij staan. En dan zegt hij van, uh, I'm gonna stand over here and watch until you've made up your mind. En na een tijdje, have you decided? Nou, en iedereen gillen, vooral natuurlijk al de meiden uit het publiek. En dan zegt hij, um, tell me something, have you got another man? Is he fine? Does the man have an ass like mine? I didn't think so. Nou, dus daar het gaat de hele tijd over, uh, jullie willen me uiteraard, jullie willen mijn lichaam, en jullie willen seks, en dat is wat jullie willen. Nou, en hij heeft het publiek daarmee volledig plat. Iedereen is aan het gillen. En het is vooral die, die, zo'n korte vraag en dan gewoon alleen maar gaan staan en niks zeggen. Nou, en dan hij gaat een tijdje zo door en het wordt eigenlijk steeds erger. Iedereen moet met zijn vingers gaan knippen. Dat is dan een nieuwe truc die hij ze gaat leren. En als iedereen dan uh, uiteindelijk met zijn vingers knipt, dan doet hij ook zo heel uh, ja, sinister van ik zal jullie wat nieuws laten zien. Dan zegt hij uiteindelijk, you know what that is, that's orgasm. Nou, dus eigenlijk het, het niveau zakt langzamerhand. En uh, dan op een bepaald moment is hij weer aan, aan een nummer bezig. En hij is dus eigenlijk nog steeds helemaal verdiept in dat spel van, met, met het publiek. Ja, wat eigenlijk een soort machtsspel is. En wat hij uh, met een grote passie speelt. En opeens is daar dan een grote donderslag, het nummer stopt en doet hij zelf, want hij geeft een enorme slag op zijn piano. En dan kijkt hij naar boven en dan zegt hij van, uh, hey, what's happening brother? En, nou, het is voor iedereen die hem een beetje kent is het duidelijk dat daar God om de hoek komt kijken en die komt hem afstraffen. En uh, hij probeert dan nog even door te gaan met dat spel, maar dan komt er weer zo boing zo'n enorme klap op zijn piano en dan zegt hij van uh, Oh, what's the matter? I'm just having fun with this, these people. Nou, weer een slag op de piano en dan zegt hij van You know, I'm trying to be good, but they did it when I'm dead. Dus het is um, een soort uitleg ook naar het publiek toe van ja, maar dit is dit is wat het publiek wil. Dit willen zij van mij. Ze willen dat ik uh, me op deze manier gedraag. En dat ik ze een beetje op zit te geilen. Dat is, dat, dat is wat het publiek wil. En nadat hij dat dan heeft gezegd. Gaat hij over naar een heel serieus nummer. En dat, dat gaat over God. En dat gaat over zijn liefde voor God. En maar het is dus, hij, hij gaat niet als een soort uh, uh, prediker. Dus alleen maar die, dat essentiële... Uh, uh, ...brengen, maar hij, hij laat eerst de, de verleiding zien en hij speelt het spel van de verleiding. En dan komt er op een moment dat hij zegt van oké, okay, dit was het spel van de verleiding en nu haal ik ermee op. En precies hetzelfde deed hij eigenlijk in de Love Sexy Tour. Waar hij eerst een soort overzicht gaf van allerlei oude nummers van hem die voornamelijk gaan over seks... ...en over allerlei excessen van seks en over inderdaad de oppervlakkige kiks... En dan um, is er opeens speelt je het nummer Controversie, nog een keer. En dan zegt hij naar het publiek toe, dat is echt dan in de ongeveer in het midden van de show, zegt hij naar het publiek toe van, is that uh, uh, what you wanted me to be? En dan uh, hij maakt er ook zo'n gebaar bij van, goed, dit heb ik laten zien. Uh, ik heb jullie uh, gepresenteerd wat jullie van mij willen. En dan vraagt hij recht naar het publiek van, goed, is, is, is dit alles is dit wat, wat jullie wilden? En dan uh, uh, vervolgens gaat hij over naar een veel serieuzer en uh, uh, spiritueler deel van de show. Waarin het alleen maar inderdaad over uh, ware liefde gaat en over God en over ja, de meer essentiële gevoelens. Maar het is dus vooral dat, dat het tonen van het moment van die omslag wat... Ja, wat voor mij Prins van speciaal maakt en dat uh, het voor mij ook acceptabel maakt. Ik vond dat een van de mooiste dingen die, uh, die hij zei op een van die concerten. Uh, dat hij, nou, hij, hij liep ergens hit zich tegen de pilaar op te rijden en zei dan tegen het publiek, uh, Can you feel it here? En dan wees hij daarbij op zijn kruis. En nou, iedereen juicht natuurlijk iedereen uit zijn bol. En toen zei hij van, uh, well, that's alright. Maar het is beter als je het here. voelt, daarbij sloeg hij op zijn hart. Dat ik, ik vind het een prachtig zinnetje wat hij daar in het nummer zegt. Hij zegt op een bepaald moment, um, Sheila, en dan hoor je Sheila I is dat, dus die, uh, uh, die vaak bij hem dromt, en die dromt blijkbaar ook in dit, uh, in, in dit nummer. Hij zegt dan Sheila, en dan hoor je haar roepen, yeah, en dan zegt hij, Let the choir hit a long note. En dan uh, hoort bij haar zoiets van, what? En dan hij nog een keer, let the choir hit a long note. En dan begint het koortje, het heeft een aantal vrouwen die dus meezingen op dat nummer. Die zet inderdaad een hele lange, heaven zo in. En uh, dat is ook een aspect wat ik uh, van Prins, van de muziek van Prins heel mooi vind. Is die, ik druk dat altijd uit met de controle over de band. En uh, steeds het geven van bevelen die ook worden opgevolgd. En um, die, die bevelen die maakt dan ook deel uit van de tekst. Het zijn eigenlijk, um, ja het zijn bevelen waarvan je kan zeggen nou ze vallen eigenlijk buiten het nummer. Het zijn misschien bevelen die hij aan, aan, aan, een, aan een groep, aan een muzikant geeft om iets te doen. Maar hij betrekt ze dan in het nummer maakt ze eigenlijk onderdeel uit van de tekst. En uh, er, is, er bestaat ook een versie van het nummer Glam Slam. En dat, dat begint met de uh, zinnetjes... Uh, snare drum pounding on the two and four. All the party people get on the floor. En dat eerste zinnetje, snare drum pounding on the two and four, dat hoor je ook vervolgens. Dus je hoort inderdaad een snare drum op de twee en de vier uh, slaan. En dat is een... Uh, ja, volgens mij is dat, dat een essentiële onderdeel... Van de kick die, die de muziek van Prins geeft. Van je ziet dus dat hij een bevel geeft. En je, ziet dat dat, je hoort dat dat wordt opgevolgd. En in de eerste concerten van hem was dat ook heel uh, duidelijk. Later is het ietsje minder geworden eigenlijk. Dat hij als een soort dirigent voor zijn band stond. En allerlei bevelen gaf die dan, op, die dan werden opgevolgd. Zoals uh, uh, on the one, zegt hij. En dan wordt er inderdaad op de eerste tel wordt er iets gedaan. On the two, en wordt op de tweede tel iets gedaan. Je kon ook zien wat voor handgebaren hij daarbij had. Die heeft hij dan eigenlijk onderdeel uit laten maken van de choreografie van, de, uh, van het concert. Dus hij had een bepaald gebaar, een soort golvenbeweging met zijn hand. En dan um, hoorde je ook een beetje dat, dat de, de hele band een bepaald riedeltje ging spelen. Dat was ook een soort golvenbeweging. Nou, is, het is gewoon een kick om dat te zien. Nou, Prins heeft zelf ook wel eens in een van de weinige interviews die er dan met hem bestaan. Um, heeft hij gezegd dat dat ook een, um, iets is wat hem aansprak in de muziek van James Brown zegt hij zo van ja, ik, ik ging daar vroeger graag, graag uh, kijken. En uh, wat mij dan aansprak was de, de uh, macht van James Bond die hij had over zijn band. En in uh, veel nummers hoor je dat, dat, dat Prins het inderdaad belangrijk vindt. Je hoort hem roepen opeens horns Nou, dan hoor je ook inderdaad vervolgens de horns. of Ik heb ook ergens een, een nummer vandaan gehaald waarin hij... En dan een beetje verveeld roept, uh, can somebody have a solo or something? En uh, nou, inderdaad, komt daar een solo. En dan na een tijdje hoor je Prins weer zeggen: hm, I like it. Dus zo is er steeds, ja, het, ge het geeft een soort suggestie van spontaniteit en van, uh, ook van life. Natuurlijk is dat het niet, het is natuurlijk allemaal heel uh, bedacht, heel goed overdacht en door Prins echt zo geconstrueerd. Maar het geeft toch een suggestie van iets van, op dit moment wordt dat gecreëerd, spontaan roept Prins, kan er iemand een solo hebben? En inderdaad uh, heeft dan iemand een solo. En hij maakt van die, van die uitroepen, zeg maar een soort bevelen, maakt hij ook soms uh, uh, teksten dus die voorbeelden die ik net gaf en, en daarna gaat zijn muziek ook dan vaak aan de ene kant gaat het dan over allerlei andere dingen, maar tegelijkertijd gaat, gaat het ook alleen maar over muziek, heel puur over muziek. Ik vind een prachtige tekst bijvoorbeeld in de, op de Batman LP, is er weer een van de liefdesbetuigingen aan iemand en dan uh, uh, zegt hij, she took my mind out like a G flat with an E in the base nou, dat is dus een bepaald akkoord wat hij beschrijft, en vervolgens hoor je dat akkoord ook. En het is echt wel leuk om dat te horen. En uh, ja, dat is nog een keer in hetzelfde manier Zegt hij dan: uh, uh, In the East, in the West, uh, 17 horns blowing. En je, ziet ook op de, uh, je hoort dat natuurlijk gelijk: uh, een blazersectie. En je ziet ook. Uh, in de clip dat hij inderdaad 17 blazers ergens vandaan heeft gehaald. Dus uh, ja, het geeft een, een, uh, hem een soort uiting van macht. Van ik zeg 17, 17 uh, blazers nu en uh, hopla, daar verschijnen ze met z'n allen. En het, ja, het, ik, het, het geeft uh, een, uh, een kick om dat te zien, om het bevel te zien en ook gelijk te zien dat dat wordt uitgevoerd. Oh, sweet heaven. We do! This chair, the red, red! If you know about love, say yeah! Yeah! If you wanna go to heaven, say oh yeah! Oh yeah! anybody in the house wanna sing, here's a chance to do your thing! Everybody, everybody, get ready on! Het wonder aan Prins is de manier waarop hij omgaat met de tekens die hij, die hij gebruikt in zijn werk. En de grote zorgvuldigheid eigenlijk die waar, waarmee hij die tekens manipuleert. Hij heeft um, ja, een soort eigen taal creëert hij. Een taal die bestaat uit uh, bepaalde woorden die op een bepaalde manier bijvoorbeeld worden geschreven. Hij heeft een, uh, um, op bijna alle teksten op zijn, uh, op zijn platen, is bijvoorbeeld alle, uh, het woord voor is altijd geschreven als een vier. Um, de uh, You is altijd geschreven als een u. Dus I would die for you is dan geschreven als I would die. En dan een vier en een u. En zo uh, heeft hij een aantal Um, ...vaste elementen die hij introduceert en die hij dan ook consequent blijft volhouden. En die hebben een soort herkenbaarheid voor de, voor de fans, maar je, ja, je, je ziet dat zo. Dus ook eigenlijk als je zo'n tekst van hem ziet, dan weet je al gelijk van... nou ...dit is van Prins, hij heeft ook een speciaal schrift waarin dat wordt geschreven, een speciaal handschrift. Je ziet dan meteen al die tekens erbij en... Uh, het is een speciale eigen taal en die bestaat dus niet alleen uit woorden en tekens, maar ook uit kleuren, bepaalde soort van kleren die hij draagt. Um, sieraden heeft bijvoorbeeld een, um, een belangrijk teken, was het vredesteken, dat introduceerde hij in de tijd van uh, Sign of the Times. En um, hij droeg dat vredesteken om zijn hals, als een, als een soort sieraad. Maar dat vredesteken werd ook gebruikt op de hoes uh, om uh, bijvoorbeeld de letter O uit te beelden. Inside of the Times werd dan als een vredestekentje ge, uh, getekend. En, um, en zo gebruikte hij steeds weer een, een nieuw teken wat hij introduceert en wat bijvoorbeeld kenmerkend is van een bepaalde perioden. Of een nieuw personage, dus een, dus een belangrijk personage is Camille. Maar nou Camille is een bepaald aspect van hem. En die komt dan in een aantal songs komt steeds weer terug. En uh, hij heeft ook een bepaalde manier van zingen voor Camille. En bijvoorbeeld op de uh, Love Sexy Tour werd Kameel opeens geïntroduceerd als een van de personages die een uh, teksten zong van de Black Album. Dus er was opeens, zeg maar, zijn donkere kant was dan opeens, werd Camille genoemd. En zo zijn er steeds weer soorten constanten die hij introduceert, weer um, laat verdwijnen, naar de achtergrond laat komen, opeens weer naar voren laat komen. En vooral, nou, dat maakt het ook heel plezierig om in zijn wereld rond te uh, uh, rond te doden, zeg maar. Want steeds ontdek je weer iets, je ontdekt allerlei verbanden. En het is ook niet zo dat het allemaal heel strak is dat het vanuit een concept is wat je een bepaalde in de gaten hebt. Maar het is net los en toch ook weer op een bepaalde manier georganiseerd. Dus ja, dat geeft je de mogelijkheid om dingen te ontdekken zelf, om allerlei linken te ontdekken. Te kijken van hé, hey, dan komt dat weer terug, dan komt die kleur weer terug, die term of dat woord. En een uh, belangrijk teken zijn dus ook de kleuren, in uh, Sign of the Times was in de kleuren peach en black en um, nou, de plaat was ook gemaakt in die kleuren zwart en uh, dus een persi kleur en op de kaartjes voor het Concert, voor het Sound of the Times Concert, stond uh, een soort boodschap van Prins, zoals ook weer in dat specifieke handschrift, van uh, wear something peach or black. En er waren heel veel mensen die dat inderdaad hadden opgevolgd. Ja, dat, dat is ook het is leuk om daar mee te doen en te zien dat inderdaad veel mensen dat dan opvolgen. En um, ja, die, dat, dat peach and black kwam dan ook terug in de teksten. In het nummer uh, You Got the Look zingt hij uh, I Color You Peach and Black. Dus het is ook uh, zo'n kleur die dan wordt geïntroduceerd. Hij loopt dan in die kleuren en hij zingt daarover. Maar dit was dan een kleur voor, zeg maar, voor die periode. En dan bij de volgende periode is dat dan weer wat afgezwakt. Er komt soms die kleur weer terug. Maar uh, bijvoorbeeld in de Love Sexy album is een beetje kleurig, maar niet zo. De, de, de kleur is niet echt heel belangrijk, maar nou, je merkt dat hij er dan nog wel is. En de Black album is heel zwart, dus het is net of die kleuren daar um, uit elkaar gesplitst zijn. Het ene is persiek, het andere is zwart. En de belangrijkste kleur is natuurlijk uh, purple, het is paars. Nou, die, die kleur is echt een constante, je kan zeggen dat het peach and black was dan voor een bepaalde periode maar Purple, nou dat, dat is gewoon prins. En, uh, ja, de, de Purple Rain is ook een van de belangrijkste nummers voor hem geweest, die, die plaat ook uh, Purple Rain. En uh, je kan ook zien dat hij steeds weer teruggrijpt naar die kleur. Die, uh, op al zijn concerten zal hij het nummer Purple Rain zingen. En, Meestal stevigste gehuld in een paarse regenjas, dus dan samen met het nummer wordt dan ook gelijk die kleur opgeroepen. Het licht wordt dan weer, het hele podium wordt paars en noem ik wat. En die kleur purple die komt overal weer terug. Dus bijvoorbeeld het nummer een City. Dat uh, begint met All of my purple life. I've been looking for... Nou ja, voor, voor een sleutel of voor een iets bepaald. Dus hij noemt dan zijn hele leven eigenlijk purple. En um, op de laatste Batman plaatsen komt het ook weer terug. De, de joker is gekleed in het uh, purple. Ik las een interview met de regisseur die ook die kleding, die kleur heeft uh, geïnspireerd waar die kleur zich heeft laten inspireren door Prins. En um, in. Een van de nummers, in nummer Party Man, Later, laat hij ook een meisje zeggen van uh, I love purple. Dus het is, het is zo leuk om dat als, uh, als fan van Prins dat dan uh, te herkennen. Het heeft gelijk zoiets van, nou dat is Prins. En uh, nou, dan zie je ook dat hij, dat uh, thema van Batman, dat heeft hij, niet, dat heeft hij in zijn uh, universum eigenlijk ingepast. Nou, die, die joker met die, die, die, die paarse kleren aan, dat past dan gewoon weer precies in zijn universum en die joker wordt eigenlijk geconfiskeerd, zeg maar. En hij, hij, hij onderwerpt het thema Birdman aan zijn eigen universum, en zijn eigen tekens. En, um, nou, wat, wat ik tekenend eigenlijk voor die zorgvuldigheid? vond ik een zinnetje wat ik vond op de OP Sign of the Times. Waarin hij, de, zoals ik zei, is die OP in de kleuren peach en black. Maar helemaal onderaan die OP staat een klein zinnetje. En er staat dan, um, thanks to all the purple boys and girls. Waarmee hij ja, refereert naar zijn periode, naar, naar de purple rain periode, naar alle fans. Dus bedankt hij eigenlijk iedereen mee. En uh, nou het, het hele zinnetje is dan, dat is ook prachtig om dat onderaan een plaat te zien. Uh, soon, thanks to all the proper boys and girls. Soon the boat will sail and take us all away.